Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Terwijl wereldleiders vergaderen... proberen demonstranten in Den Haag de A12 op te komen... Actievoerders van Extinction Rebellion hadden de actie begin deze maand al aangekondigd. Ze willen dat regeringen actie ondernemen tegen klimaatverandering. Ons verslaggever Vincent van Rijn is in Den Haag en zag net dat een groep demonstranten met geweld werd tegengehouden. Het is dus niet gelukt om de A12 te bezetten. Want als ik achter mij kijk, dan zie ik gewoon nog auto's rijden op die A12. En dit was één groep. Ik heb op het veel drie verschillende groepen zien, uh, zien vertrekken rond 12 uur. Nou ja, je mag er dus vanuit gaan dat het ook daar niet is gelukt. Want die A12, ja, daar rijden op dit moment nog auto's overheen. Ja, dit was een half uurtje geleden. Het laatste nieuws is dat er inmiddels toch demonstranten op de A12 staan. Op dit moment vergaderen alle NAVO-regeringsleiders met elkaar in het World Forum. Het gebeurt achter gesloten deuren. Het belangrijkste agendapunt is het verhogen van de NAVO-norm... waardoor landen meer gaan uitgeven aan hun leger. De grote opknapbeurt van het Binnenhof in Den Haag mag van de rechter gewoon doorgaan. Een milieuorganisatie wilde de renovatie laten stilleggen. Volgens hen zouden er niet de juiste regels zijn gevolgd bij het afgeven van de natuurvergunning. Maar de rechter vindt dat dat wel gewoon goed is gegaan, vertelt mijn collega Sara. Omdat er inmiddels is onderzocht... Uh, of er schade optreedt uh, in beschermde natuurgebieden door stikstofuitstoot van die renovatie. En dat blijkt niet het geval te zijn. En dus kan de binnenhofverbouwing gewoon doorgaan. Ja, er zijn meer voetballers die vaak overstappen van club. Maar in het spelerspaspoort van Mennie staan wel heel veel stempels. De spits uit Amsterdam speelde in 10 jaar tijd bij 22 clubs. Hij stond onder meer op de loonlijst bij FC Utrecht. Maar ook bij clubs in Engeland, Schotland en Gibraltar. En hij heeft er nu een boek over geschreven. Omdat het niet altijd leuk was. Zoveel clubs, zoveel verhalen, zoveel dingen meegemaakt. En het is altijd mooi van die glamorous stories. Maar soms die diepe dalen en die echte... Daar momenten, hoor je vaak niet. De lijst wordt misschien nog langer. Manny zit zonder club, maar wil nog niet per se stoppen. Club 23 mag zich dus melden. Weer wisselend dagje, overal droog, maar in het noorden wel fris en grijs. Al zijn er daar later wel iets meer opklaringen. In Limburg is het totaal anders. Daar is veel zon en wordt het maximaal 29 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 omdat ze soms in het Westen Soms ook in het Oosten willen zijn West-Berlijn, de Koervuurstendam Er wandelen mensen Langs porno en piepshow Waar Mercedes en Cola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 Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan Zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur En de vogels, ze vliegen van West naar Oost, Berlijn Worden niet teruggefloten, ook niet Nergeschoten over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat de brood ligt soms bij de gedegniske keertje, soms op het Alexanderplein. Welkom terug voor de uur Lunchroom.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 See the rainy day, sitting in the chair of my room, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known.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 heavenly As it calls the shelter of my man Hides my love and my here And I keep on looking For a reason which is not here See a rainy day sitting in the chair of my cool room looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I want to know. Again, it will come back and reach my home. To Z or not to Z, there is no question. ZFM. Naar jouw idee Maar blijkt de tijd Je bent die jaren kwijt Al heb je van geen dag Een centje spijt O, oh, die crisis komt de elke krant En je zag geen auto In het hele land Je wist niet wat je wou Wat er nog komen zou Maar jij hield van haar En zij van jou Je denkt wel eens Is het echt zo lang op de tv, u allebei een hele grijze kop en een beetje dikke, net zoals wij een op het twee speelde.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 Here is Barry Wright's self met Let The Music Play. One ticket, please. Well, I don't know what everybody's here. And we're going out, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. tay oh. And the love we used to share Seems like it's no longer there Ah, I've to hide What's killing me inside Let the music play I just want to dance the night away Yeah, right here, right in Where I'm gonna stay be here, and I swear you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 Somebody play purple haze Happy to feel that the of the fight, the fight. And it don't matter If you're by my side De Traveling Willberries met 'End of the Line'. De volgende, de 'Soup Soup' song van Cher.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 in line Marvin Marvin sang of the joy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 5717373. 5717373. Simply read If you don't me, by now? As long as we've been together, it should be so easy to do.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 Ik wil dat je weet wat ik voel nu. Niemand kwam ooit dichterbij, dichterbij mij dan jij. Ik wil dat je weet wat ik zie nu. Jij bent een ster in de